van twee uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rusland heeft weer verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op oppositieleider Boris Nemtsov. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Een justitiewoordvoerder heeft gezegd dat er nu in totaal vijf mensen voor de zaak zijn gearresteerd. Gisteren werd al bekendgemaakt dat er twee mensen waren opgepakt. De oppositieleider werd vorige week vrijdag op straat doodgeschoten. Op het perron van station Helmond het Hout is een conducteur mishandeld door een zwartrijder. De man van 28 was het niet eens met een boete. Hij schold de conducteur uit, bespugde hem en trapte hem. Een paar dagen geleden werd een hoofdconducteur in elkaar geslagen die breuken opliep in haar gezicht. NS en de bonden riepen toen al om extra maatregelen. In het noorden van Mali zijn raketten afgeschoten op een VN-basis. Bronnen van persbureau Reuters melden dat er zeker drie doden zijn... onder wie een VN-vredesmilitair. In de basis in Noord-Mali bij de stad Kidal... zijn ook Nederlandse blauwhelmen gestationeerd. Die zijn daar om inlichtingen in te winnen. In Londen heeft iemand de nacht doorgebracht op het dak van het parlementsgebouw. De man van 23 werd vanochtend gearresteerd nadat hij ongeveer acht uur op het dak had gelopen. Het is nog niet duidelijk wat hij daar deed. Zaterdagavond om een uur of negen, gisteravond dus, klom hij op het dak van het Palace of Westminster, waar het Engelse parlement zit. Volgens een correspondent van de BBC was de man het grootste deel van de nacht aan het ijsberen. Toen de politie met hem probeerde te praten, schreeuwde hij af en toe wat. Om acht uur vanochtend kwam de man weer naar beneden. Hij is gearresteerd vanwege tegen het onbevoegd betreden van het terrein. Het weer. In het noordwestelijk kustgebied kunnen vanmiddag wolken en nevel vanaf zee binnendrijven. En dan wordt het daar kil, met 7 graden. Waar de zon schijnt, wordt het 12 tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten verder toe. En dan valt er lokaal wat regen. Morgen overdag weer wat zon en ongeveer 12 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag staat Viede bij Den Haag 2 kilometer. Dat komt door een gestrande auto. De rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Noordbrug 2. Dat komt door een aanrijding. De rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 met, met nu. nu. Zandvoort op zondag. Kom van dat dak af Waarschuw niet meer Nee, nee, nee, nee, nee Van dat dak af Waarschuw niet meer Kom van dat dak af Dat was de laatste keer Dit is 25 jaar ZFM En zo werd het 7 uh, over 2 een hele goeiemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. Je hoort Sir Paul McCartney tezamen met Michael Jackson en CCC. Wij zeggen een hele mooie zonnige zondagmiddag. Goedemiddag en welkom bij CFM. Het zonnetje schijnt. Ja. En het is ongelooflijk gezellig druk in het dorp en op het strand. En wij zitten weer gezellig binnen de tolweg 10A. Wederom drie uur lang live ZFM op de zondagmiddag. Met vandaag veel sport. Maar uiteraard het zijn er ook de vaste onderdelen zoals er zijn. Om half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de nodige evenementen in. En rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Blijft het zulk mooi weer? Of wordt het aan het eind van de dag toch iets minder? U wordt het allemaal om half drie tijdens het weerbericht. We hebben twee dieren van de week rond de klok van half vijf die wij in het zonnetje gaan zetten. En dan hebben we het over Fortuna en Victoria. En uh, ja, gistermiddag, uh, toen wij nog werkoverleg hadden, toen kregen wij uh, meerdere verzoeken om het gedicht van gisteren nog even te herhalen. Voor alle zekerheid voor mensen die op maandag en dinsdag onze herhaling luisteren. Dus uh, vanmiddag om kwart voor vijf het, het, echt het gevoelige gedicht. Het gedicht van de week, Muziek in de Herhaling. Verder volgen wij voor u, uh, heeft u een update, in ieder geval van de WK-afstanden in Calgary, de stand na dag 1 en uh, wat het belooft voor vanavond dag 2. We, hebben, uh, we kijken vooruit naar een prachtig sportweekend uh, in uh, Zandvoort. En dan heb ik het over Le Champion in het weekend van 27 en 28 maart. Verder hebben we natuurlijk om kwart over vier nog de pit report. En de voetbal-eredivisie, volgen we ook. Nou, we gaan we lekker door hoor. En de, en de, de volgende bij... van Ocean Race. En de de volgende volgende. van Ocean Race, ook daar weer informatie over. Bij wordt op zondag. En ja, Albert zei het al, het zonnetje schijnt lekker vandaag. En de terrassen zitten weer bommetje, bommetje, bommetje vol. En uh, wij gaan ook heel veel zonnige muziek vanmiddag voor je draaien. Waaronder deze van Ian. Hier is Baila. Ik zei het net al, het is gezellig druk, vandaag hier is dus zo voort. Met dat mooie zonnige weer, hè? Ja, wat wil je ook anders? Ik kreeg vanmorgen morgen even over uh, de boulevard met mijn snorfiets. En er was al geen doorkomen meer aan, hè? echt niet. Er stond helemaal muur vast te kregen over de Zuidboulevard. En ook daar was het uh, gezellig druk. Heel veel zonnige muziek vanmiddag tussen 2 en 5. Waaronder deze van Ivan, jongen, de bijla. En hier is er nog een keer de hit van 2014 van Williams. Op een gegeven moment werd deze single helemaal grijs gedraaid... ...dan was er ook helemaal zak tegenaan. Maar nou is het wel weer lekker om uh, terug te horen op de radio. Vandaag gebruikt op deze zonnige zondagmiddag... ...de single van Pharrell Williams. You're the happy. Ja, is iedereen happy die aan het WK schaatsen meedoet? Dat is dan de vraag die ik ga stellen aan Albert-Jan. Nou, in ieder geval niet Koen Verwij, luisteraars. N niet echt, hè? Nee, want een zware domper voor Koen Verwij gisteravond. Het WK Allround was voor de Nederlandse schaatser al naar 20 meter voorbij. De titelverdediger prikte met zijn schaatsen in het ijs en viel. Verwij gooit als een grootste concurrent van Sven Kramer. En tot het gedroomde nieuwe wereldrecord kwam het niet voor Sven Kramer... maar de Nederlandse schaatser legde de 5 kilometer wel een stevig fundament... voor zijn zevende wereldtitel Allround. In Calgary zegen Kramer op zijn favoriete afstand... 6.07.49, de op vier na beste tijd ooit. En het feit dat hij geen wereldrecord kon schaatsen, want dat was wel zijn plan... kwam doordat het ijs toch wat zachter is dan dat hij dat had verwacht. En bij de dames, Martina Sablikova leverde een topprestatie door een persoonlijk record neer te zetten op de 3 kilometer tijdens het WK Allround. Irene Wust werd tweede, maar kon de Tsjechische niet volgen en leverde meer dan 5 seconden in. Heather Richardson, die op de 500 meter had gewonnen, staat nog steeds eerste in het algemeen klassement. En vanavond rond de klok van kwart over zes op Nederland 3 kunt u het vervolg live volgen. Het WK afstanden in Calgary. Dankjewel Jan. we gaan weer lekker door met de muziek. Hier is de CEO van de dames van Sister Sledge en Lost in Music. De vier dames van Sister Sleds begonnen het al in 1973 en met name in de jaren 80 waren ze enorm populair, waaronder met deze single Lust in Music. leven het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmsandvoort.nl en bezoek onze nieuwe website www.zfmsandvoort.nl. Het laatste Sofortse nieuws vind je daarop, het nieuws van CFM. En natuurlijk alle informatie over de evenementen hier in Soforts. Het zonnetje schijnt, zonnige muziek nu. Hier is Frans en Ella Ella. Laat de zomer maar komen, je Frans Gal en Ella Ella. CFM, Radio Pit Report, Pit Report. Ja, gisteren op circuitpark Zandvoort vond de laatste race van het Winter Endurance Kampioenschap plaats. We hebben het over de Final Four en hoe dat verlopen is, horen we nu van Albert Jan. De Final Four, zoals gezegd uh, Rob, de finale race van de Winter Endurance Kampioenschap op circuitpark Zandvoort gisteren... is gewonnen door Bas van der Ven en Simon Knap. Met de snelle metalak BMW 320 diesel WTCC geprepareerd door MDM Motorsports... wist het duo de zegen naar zich toe te slepen in de divisie 2... en daarmee tevens de wintertitel te pakken. De algemene zegen in de race ging ook naar Van der Ven en Knap... nadat de aanvankelijke winnaars Robin Vogel en Christian Dijkhoff... een tijdstraf kregen opgelegd vanwege het inhalen onder een gele vlag. Vogel en Dijkhoff pakten ondanks, dat de, ondanks de tijdstraf wel de overwinning in de Divisie 1. Dus het Winter Endurance Kampioenschap was een spannende ontknoping gisteren. Ja, ik vind het knap gedaan, toch? Zometeen het uh, CFN weerbericht. Maar eerst de, een van de betere plaatsen van dit moment. Hier is Omi en de cheerleader. Er nog nooit van gehoord. En in één keer is hij er. Omi, de nieuwe single, singlehead cheerleader. 25 jaar. ZFM Westkust. Weerbericht. Het is inmiddels twee half 3 bij Sofort op zondag. Nogmaals een goede middag. En we gaan eens dus even kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou, zullen we naar buiten kijken, Rob? Ja, heerlijk, hè? He? Prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Pas aan het eind van de middag vanaf een uur of vier neemt de kans op bewolking vanuit het noordwesten toe. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 4 tot en met 6. Vanavond en de komende nacht overheerst de bewolking, maar het blijft droog. De wind waait zwak tot matig en gaat uit het noorden waaien. En de temperatuur daalt naar een graad of 4, 5. Morgen zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een overwegend zwakke en uh, van oost naar zuid draaiende wind. De temperatuur stijgt naar een graad of 11, 12. Dinsdag is het aanvankelijk bewolkt en kan het een beetje regen vallen. Maar in de middag zien we ook weer af en toe de zon. De wind waait meest matig uit het noordwesten en de temperatuur ligt rond de 11 graden. Woensdag en donderdag tot slot blijft het droog en naast wolkenvelden ook geregeld zon. De wind waait uit het zuidoosten en neemt geleidelijk weer in kracht toe. En de temperatuur stijgt woensdag naar 10 tot 12 graden. En donderdags wellicht tot 13 graden. En natuurlijk aan de kust een aantal graden lager. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Nou, en mocht je een cabrio hebben, dan kan het dak er vandaag zeker af, voor. Geniet er heerlijk van hier in Zalvoorts. Hier is Joseph Kanda in Just Another Day. Ik heb zelf voor het je twee hits nog? stop. Als eerste Josie Kada en Just Another Day. Gevolgd door deze van een aantal maanden geleden alweer. Dat was uh, Clean Dead en I Rather BE. Nou, er zijn alweer uh, heel wat wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. We gaan eens even kijken naar uh, die wedstrijden. Te beginnen met de vrijdag. Toen was het de beurt aan Willem 2 tegen, PS, uh, tegen FC20. PSV komt zaterdag. De eindstand van die wedstrijd is 2 tegen 2. Waar het hart vol van is, Ja, hè? precies, want ik wil snel door naar die wedstrijd van PSV. De eerste wedstrijd van de zaterdagavond... co Eagles tegen PSV. Daar werd het 0 tegen 3. PSV had in Deventer geen last van de nederlaag tegen Ajax 1-3 die week daarvoor. Op bezoek bij co Eagles had de koploper van Nederland... de 0-3-zegen al voorrust in de knip. De tweede helft aan de Veldkampenstraat... had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden... En dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Heracles Almelo tegen Vitesse. Daar bleef het een gelijkspelletje. 1 tegen 1. Uh, ja, want Vitesse dacht op de, uh, de zevende zege op rij al binnen te hebben op bezoek bij Heracles Almelo. Diep in blessuretijd gaf de ploeg van Peter Bos het toch weg. 1-1. Voor de rust had de ploeg uit Arnhem het duel al lang en breed beslist moeten hebben. Ado Den Haag speelde tegen SC Heerenveen. Daar werd het 0 tegen 1. Volledig tegen de verhouding in heeft Heerenveen gewonnen bij ADO Den Haag 0-1. De thuisploeg domineerde het duel en kreeg ook de beste kansen. Maar de enige die scoorde was Luciano Slagveer. Hij schoot vlak na het Haagse kwartiertje. Was ingegaan de bal door de benen van doelman Martin Hansen. En wat is er bij die laatste wedstrijd van afgelopen zaterdag gebeurd? Speksvollen tegen SC Cambuur. Daar werd het 6-1. Pek heeft in de eredivisie gehakt gemaakt van SC Kambuur. De ploeg van trainer Ron Jans haalde in eigen huis... met grote cijfers uit tegen de Friese opponent 6-1. En we zetten nu de vijfde plek op de ranglijst. En vandaag is er één wedstrijd gespeeld. Hebben we het over FC Groningen, Albert Jan tegen FC Dordrecht. Daar werd het 2 tegen 0. En vanmiddag om half 3 een tweetal wedstrijden gestart. Ajax ontvangt thuis Excelsior en daar is de stand momenteel nog 0-0. En die andere wedstrijd is uh, Feyenoord tegen NAC Breda. Daar is juist gescoord door Feyenoord. 1 tegen 0. En dan de klapper van de, de dag. klapper. Kwart voor vijf FC Utrecht thuis tegen AZ. We blijven deze wedstrijden voor je volgen. Sunday morning it was Monet Monday, Monday. Can't trust that day. Monday. Monday. It just turns out that en na die mooie zondag komt altijd weer die vervelende maandag. Monday, Monday. De mama's en de papa's horen je Monday Monday. Nou, als je dan op de dinsdagmorgen naar de herhaling van die programma thuis zit bent, zit die maandag je geluk gewoon weer op. Gaan we weer rap op naar het weekend.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 Vooraan, terwijl ik nu alleen maar denk ah, Wat zij is in mijn wereld Dat is muziek, dus laat je zien wat ik me doe. Ik neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee ey, ey, ey, ey, ey. Uh, Dat was Gespadoel <laughs> en ik neem je mee Neem je mee op reis het is negen minuten voor drie uur, gewoon uh, zonnig voort. Nogmaals een hele goede middag. Uh, ja, we hebben vandaag veel aandacht voor nieuws. We hadden net al nieuws over de Final Four, maar ook over de Clio Cup is nog wat het een en ander te melden. Ja, dan heb ik het over de Clio Cup uh, 2014. We melden vorige week dat, de, dat het, uh, ja, de einduitslag uiteindelijk achter de groene tafel is beslist. En dat Sebastian Blekenmolen tot uh, winnaar werd uitgeroepen. Maar er stond ook in de Zandvoortse krant een bericht... wat toch even het enige toelichting verdient. Want ondanks die berichtgeving rond de titelstrijd... in de Benelux Renault Clio Cup heeft iets gestaan... wat niet correct is vermeld. In het artikel staat namelijk dat Niels Langeveld... tijdens de tweede race protest heeft aangetekend... voor het bijvullen van koelvloeistof... door het team van Sebastian Blekemolen. Die constatering is echter gedaan door de wedstrijdcommissarissen... en niet door het Zandvoortse Certainly Team... Waar Langeveld onder contract staat, waarvan akte. Bij deze dat ook weer recht gezet. Nou, we gaan even naar Frankrijk. Dit mag geen Spanje, maar wel toe Frans. Hier is Michael Field. My fields en fields and cool frost. The last platform for 3:00 comes there shepherds en Jornamo. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held Exhausted. Didn't understand You were waiting As I dove into the waterfall So say You're on a